Het is 9 uur Watervalgemoed met het NOS Journaal. In de Canadese stad Toronto is een busje ingereden op voetgangers. Volgens de politie zijn er zeker acht mensen geraakt. Hoe ze aan toe zijn is nog onbekend. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. Of hij opzettelijk op de voetgangers inreed is nog onduidelijk. De verdachte van de dodelijke schietpartij... in een restaurant bij Nashville is opgepakt... heeft de Amerikaanse politie laten weten... De man van 29 wordt ervan verdacht... dat hij gisteren vier mensen doodschoot in het wegrestaurant. Hij liep halfnaakt naar binnen en schoot om zich heen. Daarna ging de man er door. Na een uitgebreide klopjacht door de politie... werd hij in Bosrijk-gebied in de buurt van het restaurant opgepakt. Twaalf bemanningsleden van een Gronings vrachtschip... zijn in Afrika gegijzeld door piraten. De gegijzelden zijn geen Nederlanders. Waar ze wel vandaan komen is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe ze eraan toe zijn... Het schip van de Groningse rederij Forest Wave... werd vlak voor het binnenvaren van een Nigeriaanse haven geënterd. Het is officieel bevestigd dat DJ Avicii niet is overleden door een misdrijf. De politie in Oman zei snel na zijn dood al dat daarvoor geen aanwijzingen waren. Twee lijkschouwingen op het lichaam van de Zweedse DJ... hebben geen nieuwe verdenkingen aan het licht gebracht. Waaraan de 28-jarige Avicii wel is overleden... is nog altijd niet bekendgemaakt. Ayacid Joël Veldman is zes tot negen maanden uitgeschakeld. Hij heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Afgelopen donderdag werd Veldman met een brancard van het veld gedragen... tijdens de wedstrijd tegen VVV Venlo. Veldman speelt sinds augustus 2012 in het eerste van Ajax. Dit seizoen was hij ook aanvoerder. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Snachts valt er in het noorden wat regen en de temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen overdag is het grijs en druilerig in het noorden, bij zo'n 13 graden. In het zuiden is het droger en wordt het lokaal 18 graden. Dit was het NMS Journaal. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live op Tom de Tourwind. Met kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dat kan nu zelfs zonder abonnement. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl. Kanaaldigitaal. Kanaal Ontdek iets bijzonders. Wij zorgprofessionals, Wij zorgprofessionals willen alle tijd voor onze patiënten. Maar bureaucratie en regels kosten ons steeds meer tijd. Dat, Dat willen, willen we, we veranderen. veranderen. De helft minder tijd aan onzinnige regels. Tijd die vrijkomt voor patiënten. Het kan nu en het moet nu. Weten hoe? Ga naar vvaa.nl en ontregel mee.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 Meer dan 5000 accountants vertrouwen al op Exact Software. Met onze online dashboard zien ze real-time hoe hun klanten ervoor staan. Ontdek hoe op Exact.nl. Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl NPO Radio 1 WNL lobby, met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Tot half tien zijn we bij u. Te gast zijn Sharon Greshuizen, voorzitter van de aannemersfederatie AFNL en NOAA, voormalig Kamerlid voor de SP natuurlijk in een vorig leven, Sivinia. politiek commentator van de Elzevier, Martine Wolszak, financieel journalist van het FD, het Financieel Dagblad, en Gijs van Dijk, tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het onderwerp van vanavond is de AOW-leeftijd. Hij leek in beton gegoten, alsof hij zou omhoog gaan... Het was geen redden meer aan. Onze levensverwachting gaat omhoog. En dus gaat de oude het ook omhoog. Maar er is het een en ander veranderd? Maurice de Hond speelde dat inmiddels 40% van de Nederlanders... blijkt positief te staan tegenover weer. Dus een vertraging van die verhoging. Dus sommigen zelfs zeggen dat we op 65 moeten blijven. Maar veel bijzonderder is eigenlijk dat werkgevers en werknemers... nu samen tot deze conclusie komen. Mevrouw Wolzak zit al nee te schudden. Maar als ik kijk even naar Bouwen Nederland, toch niet onbelangrijke. En mevrouw Gessenhuizen, eh, dat moet u plezier doen. Ja, Bouwen in Nederland is onze grote broer Avanel Noah ook allemaal MKB-bedrijven in de bouw en in de afbouw. En ja, weet je, NOAA, een, een van die lidorganisaties... heeft gewoon samen met de bonden een onderzoek laten uitvoeren... om aan te tonen dat het echt anders moet... en dat het anders kan ja. met die oude leeftijd. Want u noemde daar straks al de stratenmakers. Maar wat te denken van stucadoors? Of wat te denken van mensen die hele grote tegels moeten zetten... Ja. zwaar fysiek werk. En een leraar, die misschien, misschien minder fysiek... maar ja. toch ook heel zwaar met 30 kinderen ja, precies, dag in dag uit. absoluut. ook zwaar. Nou? Dus dat is niet het de eerste het is niet het eerste. Ja, klopt. Maar die hebben, die hebben dan vaak juist wel weer regelingen. Uh, die ervoor zorgen dat mensen, uh, als ze wat ouder worden... Een een er een tandje af mogen doen. Dat is, er, dat is er gelukkig nog steeds wel. Ook gevangenispersoneel is ook hard nodig. Uh, maar dat is niet het eerste criterium waar ik aan denk. Het eerste criterium waar ik denk is... hoeveel jaar heb je nou eigenlijk gewerkt? Ben jij 24 als je aan de arbeidsmarkt, uh, als je daarop, uh, daar binnen treedt? Of ben je 16 of ben je 17? Hoeveel jaar draag jij bij aan die pot van de AOW? Maar welke grens u ook trekt, dit is er bijvoorbeeld eentje... een ja. mooi criterium, ja. maar waar u de grens ook trekt... er zullen ongetwijfeld groepen zeggen... die, die streep staat net verkeerd voor mij, want ik hoorde bij de andere. Klopt, anderen. klopt. Daarom moet je ook wel, vind ik, kijken... naar zaken die je echt objectief kunt vaststellen. Nou, Zo'n 45-jaar-criterium van hoeveel jaar heb je gewerkt? Nou, stel, je bent op je uh, 16e begonnen... dan kun je, zou je tot 61 moeten werken. Begin je op je, op je 22e, dan uh, ligt die AOW-leeftijd... precies op de leeftijd waar die nu voor iedereen ligt... namelijk 67. Maar je kunt ook naar andere zaken kijken. Je zou bijvoorbeeld toch ook nog wel een minimum... Leeftijdsgrens kunnen hanteren van nou ja, je hoeft er niet eerder dan voor je 61ste of 62ste uit. Het onderzoek waar ik net aan refereerde, dat keek naar hoe groot is nou eigenlijk de uitval in die sector. Dus bij hoeveel mensen, hoeveel van die mensen in die sector krijgen last van ernstige fysieke klachten? Nou, dan zie je dat bijvoorbeeld in de bouw en in de afbouw, dat percentage twee keer hoger ligt dan in menig ander beroep. Dat zijn toch objectiveerbare criteria. Nou, dat zijn duidelijke symptomen, maar of het ook criteria zijn waar je de scherpe ja. grens kan trekken? Het probleem is natuurlijk dat als je uitval als criterium neemt, en dat is ook al vaker uitgewisseld, dan, dan beloon je daarmee sectoren waarin arbeidsomstandigheden, extra zwaar zijn uh, en haal je een prikkel weg bij werkgevers om iets te doen aan de verbetering van die arbeidsomstandigheden en je haalt ook een prikkel weg om iets te doen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ja, maar het grappige is nou juist dat er als er één sector is of als er twee sectoren zijn, want we hebben het over de bouw en de afbouw. Uh, de, als er één sector is waar de, juist heel veel is geïnvesteerd... in het lichter maken van die, uh, van die werkzaamheden... dan is dat juist, de bouw, zijn dat juist de bouw en de afbouw. Alleen, wat hebben die kerels van 55... die dat 30 jaar geleden nog niet hebben meegemaakt? Wat hebben die eraan? Helemaal niks. Dus ik wil niet zeggen dat we over 20 of 30 jaar... met nog steeds hetzelfde probleem zitten. Ik hoop dat het dan, inderdaad, dan is het werk lichter geworden. Dan hebben we een, hebben we een gezondere, uh, uh, ge gezondere beroepsbevolking. Maar nu niet. Martine, ik zei net even... Even in de aanloop zei ik even: de werkgevers wat bijzonder zouden het eens met de werknemers zijn. Toen zat u nee te schudden, bouwen Nederland is misschien de kunt u ah ja, iets... kijk de, Deze rekening die pikken zij niet op. Dus ik kan het ook heel goed eens worden over iets waarvan iemand ja. anders de rekening moet betalen. Dat vind ik niet zo. Ja, dat vind ik niet zo moeilijk. Uh, het is veel moeilijker om het eens te worden over iets wat je zelf moet betalen. Nou, dan zie je bijvoorbeeld het pensioenstelsel is een mooi voorbeeld daarvan. Een jaar geleden dachten we met z'n allen dat sociale partners er ieder moment uit zouden kunnen Komen in het pensioenstelsel? We zijn een jaar verder, we zijn er nog ja. niet uit. Maar dat leek op afstand, en u weet daar veel meer van dan ik... het leek wel alsof dat een beetje moedwillig... dat, dat <güls> mogelijke compromis werd uitgesteld. Maar zo zou ik het nooit zeggen. Nee, dat doe ik het maar. Uh, maar nee, wat je wel ziet, is dat het afgelopen jaar in ieder geval die extra tijd gebruikt is. Bijvoorbeeld om die AOW-leeftijd extra te agenderen. Mm. En dat uh, met name bij uh, bijvoorbeeld de FNV. die hebben aangegeven. Ja, voor onze achterban. en dat is natuurlijk ook wel gewoon een terecht punt. is die AOW-leeftijd een veel prangender ja. kwestie maar, dan wat er precies met het aanvullende pensioen gebeurt. Dat is ook belangrijk, maar uh, als eh, nou, die Gijs van Dijk kan dat denk ik namen. Ja. Maar ja, als je of wat bij de FV op de ledenbijeenkomst in... staat, gaat het om de AOE. Mag ik heel kort reageren op die rekening? Die rekening wordt gedeeltelijk al door werkgevers en werknemers samengedragen. Denk bijvoorbeeld aan de, aan de huidige regeling voor ouderen, de 55-plus regeling die uh, voor de bouw geldt. 55-plussers in de bouw-CAO die krijgen uh, naast de 43 vaste vrije dagen die ze hebben v vanaf 55 daar 10 vrije dagen bij. En als ze uh, boven de 60 uh, komen, dan krijgen ze er nog 3 bij. Ja. Dat is een rekening die juist door werkgevers Punt en gemaakt. werknemers samen wordt opgemaakt. Meneer Van Dijk, uh, ik zeg het er even bij, u, u heeft een, een vakbondverleden. Absoluut. Een vakbondsman. Um, een ander geluid wat je in deze discussie hoort, is dat je zegt, je moet de politiek nou even nou net niet overgaan. Dit moet je per sector, moet je dit zelf laten regelen. In CAO's gaan nou eens één een keer als politiek, doen ze een stapje opzij en geven die mensen de ruimte. Daar ben ik gedeeltelijk mee eens. Maar er lopen verschillende discussies door elkaar heen. Want het gaat inderdaad over pensioenstelsel. Dat is echt iets voor sociale partners. En daar wachten we op een mogelijk akkoord. Ja. Maar als het gaat over de AOW-leeftijd. Dat is een politieke kwestie. Dat zijn politieke keuzes. want dan gaat het, het, is over staatspensioen, de, het is een staatspensioen. Ja. Uh, en wat je nu ziet. En daarom hebben we ook dit plan gepresenteerd. Is dat eerder stoppen met werken. Is nu echt alleen voor mensen met een grote portemonnee. We zien ook in de cijfers. Dat mensen met een hoog inkomen. Eerder stoppen, dus eerder voor de pensioengerechtigde leeftijd, gewoon omdat ze een mooi pensioen hebben. Dat trekt ze wat naar voren en misschien hebben ze nog het vermogen en ze kunnen stoppen. Maar juist die mensen die al heel lang hard werken met een wat lager of een middeninkomen, die moeten gewoon tot aan het einde door. En door die enorme versnelling, Koendes coalitie he, heeft de eerste versnelling van die AOW-verhoging mogelijk gemaakt en na Rutte 2, gaat die AOW-leeftijd veel te snel omhoog. En is de mogelijkheid voor mensen met een laag of een middeninkomen... is er niet om eer te stoppen en komen dus in de problemen... worden uit. dat zieken, is iets wat, wat de minister, uh, Wouter Koolmees van D66... Uh, eigenlijk betwist. Want die zegt, hij, gaf vandaag, hij was vandaag bij congres van de ABP... en daar gaf hij het de voorbeeld ja, van zijn eigen vader. Die is begonnen in de bouw en heeft ook altijd wat... wat ja, banen met lager betaald loon gehad. En die heeft nu een pensioeninkomen. wat hoger is dan zijn salaris. Dus dat, dat komt doordat. Mag hebben hoger dan dus ministersalaris? Nee, nee, nee, nee. nee dan wat, oh. wat, wat de vader van Kohlwee zelf vertelde. Als zijn eerdere loon. En ik was laatst bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. en die zeiden ook. Ja, wij hebben ook best wel veel medewerkers. en dat zijn dus niet goed betaalde. Dat zijn geen hoge salarissen. Dat zijn ziekenverzorgende bijvoorbeeld. Uh, die ook straks. Een pensioeninkomen gaan krijgen wat hoger is dan hun salaris. Die mensen zouden dat kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken. Alleen heel vaak weten ze dat helemaal niet. Het gebeurt en... overigens wel hè. De, de, daar hebben we het helemaal niet over. Er bestaat een groot onderscheid-genderverschil uh, in deze materie. We hebben dus uh, hele sectoren waarvan namelijk vrouwen werken: het basisonderwijs, uh, de, met name de lagere rangen in de gezondheidszorg, kinderopvang. Die stoppen ergens. Kinderopvang, maar dat daar hebben we het niet over. We hebben het altijd over de stratenmaker en de bouwvakker. Waarom komt dat? Omdat nog steeds hier de oude, noem het maar, huishoudende, de, de, de, de aanrechtsrolmodellen uh, rolmodellen kwestie doorleeft. Dus wat gebeurt er? Uh, man en vrouw, eventueel, betalen voor het uittreden van uh, de verpleegkundige die het na 60 er uh, niet meer aan kan. En dat gaat dus niet via, de, via, niet via de AOW, dat gaat niet via pensioen, gaat niet via vroegpensioen, gaat niet via de sociale partners, dat wordt ouderwets in een gezinssituatie opgelost uh, met geld dat er is... of vermogen dat er is of een meerverdienende partner die er is. Ja. Nee, dat lost natuurlijk het probleem van die stratenmaker dan niet ja, op. Als... Nee, nee, nee. nee. nee daar nog, nog een element. Ik rechter aan om, dit, om, om, om, een, om een groot onzichtbaar. Want het mm -hmm. wordt bijna een karikatuur als we alleen maar een stratenmaker of beklimmer Deze gaat. nuance erbij, Gijs van Dijk. Nog een belangrijk, want die AOW en ons pensioenstelsel is gebaseerd op solidariteit. We doen het met z'n allen, wat je achtergrond ook is, wat je inkomen ook is. En mensen met een laag inkomen gaan gewoon helaas eerder dood. Dus de, de verschil in levensverwachting tussen laag en hoog is gemiddeld zo'n 7 jaar. En gezonde levensverwachting is 18 jaar. Dus ja. je mag en later mee. Ze hebben 52 met pensioen. 50 jaar bijgedragen. En ja. ze hebben heel lang bijgedragen. Dus daar komt ook terechte woede vandaan van mensen. En die verliezen daarbij ook. Het vertrouwen in de politiek. Die zeggen, ik heb zo lang bijgedragen. Ik doe dat met liefde. Maar ik wil nu ook even van dat pensioen genieten. En dan moet je ook als politiek... en moet je ook als Partij van de Arbeid... op een gegeven moment de keuze durven te maken... door te zeggen, dit hebben we niet goed gedaan. Nee, dat hebben we hoop mensen Het is een totale lichtzinnigheid... waarmee het afgelopen tien jaar gebeurd is... En, uh, nee, maar ik vind dat... dat de PvdA maakt nu de draai, maar in het algemeen kun je zeggen... dat al die kabinetten, al die kundusclubjes... die hebben daar gewoon uh, niet gelet... op hoe een belangrijk deel van de Nederland uh, functioneert. En, en, en dat dat onmogelijk is... omdat je 70ste op, op een stijgende... Die, die zijn van jaren... door haagse begrotingsplaatjes... en alleen maar gedacht ja. over oh, oh, de, de, de, de overheidsfinanciën. Maar ja, zijn de mensen het verloren? Van, van, me het moment van Rolzak... Uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Op het moment dat, er, uh, zoveel, dat het zo slecht gaat... en zo lang slecht gaat met een economie, is dat natuurlijk een prima agenda om te zeggen, ja. we gaan dit Maar, maar, maar wel volkomen onlogisch. Want laten we niet vergeten, als het slecht gaat met de economie, is dat geen reden om de levensverwachting ja. in te zetten voor een ja. situatie die 50 jaar later dan die ja. economische crisis is. Klok. Dat reken ik trouwens ook de PvdA nu aan. Want de PvdA zegt, die maakt de draai die de PvdA nu maakt, dus Gijs van Dijk en Lodewijk Asje, die, die, die verklaren dat om te zeggen van ja, maar de economie die is nu beter en toen was het zo slecht. Dus de economie. Maar die hervorming van de AOW en het pensioen, hervorming wordt het dan genoemd, is al die tijd nooit gegaan over een acute bezuiniging. Nee, die ging de tijd ja, over lang... 2040, of 2050 of 2060. Dus uh, het foute argument toen is de omkering van het foute argument nu, zou je kunnen zeggen. Nou, we, we zeggen nadrukkelijk, dit hadden we niet moeten doen. Want die stijging van die levensverwachting en dat vindt denk ik Nederland ook logisch. We worden gemiddeld ouder, dat is hartstikke mooi. Dus we moeten ook iets langer met, met elkaar doorwerken. Alleen het tempo dat voor die crisis is gekozen politieke keuze door die versnelling van die verhoging, dat leidt tot grote problemen van mensen. En daarom had die keuze toen nooit gemaakt mogen worden. Nee, het is gebruik gemaakt van de, van de crisisstemming in het land, ja. kun je zeggen. Ja. Maar rationeel is het niet. Martine Boschak. Nou ja, jullie kiezen nu, ik heb het even tegen Gijs van Dijk, uh, voor een vrij algemene oplossing. Hè. Dus dat iedereen gaat er wat langer over doen om, uh, we krijgen allemaal wat langer tijd om te wennen aan die hogere AOW-leeftijd. We gaan nu naar 2030, geloof ik, willen jullie hem op 67 jaar hebben, in plaats van 2021. Ja. Nou, dat scheelt dat een slok op een borrel. Uh, dat kost alleen wel ook 6 miljard. Ja. En ondertussen hebben we, het, we hebben het nu even over dit ene smalle onderwerp, maar ja, we hebben het ook over verpleeghuiszorgen. We hebben het ook over onderwijs. Ja, moet je het dan met zo'n zo Schot Hagel oplossen? Of moet je met, ik citeer maar weer even de minister, want die zit hier nu niet dus ik speel maar even een klein beetje hem uh, ja. maatwerkoplossingen gaan bieden. Ja. En juist veel gerichter uh, de mensen helpen om wie het gaat, die nu tegen die problemen aanlopen. En dan hou je misschien wat extra geld over om bijvoorbeeld die leraren in het onderwijs die nog 40 jaar moeten uh, wat extra salaris te geven. Die moeten straks wel okay. door gaan werken tot die hogere... Tot, tot zover de minister, nu, nu reactie ja, ja. We, we zullen het allebei moeten doen. Uh, en dat is niet, niet een makkelijk antwoord. Ik vind dat die generieke maatregel, die AOW... die te snel gaat... waar heel veel mensen door heel veel sectoren gewoon last van hebben... dat we dat generiek moeten gaan vertragen. En dat iedereen daarvan moet kunnen profiteren. En ik vind tegelijkertijd, dat is heel goed wat de bouw doet... Uh, die discussie over zware beroepen, ja, ja, die kunnen wij ieder, politiek... Iedereen, ik heb even opgezocht, ik mag pas in 2040 met pensioen. Dus uh, de jongeren gaan daar niet meer van profiteren. Want die zullen straks toch gewoon weer die hogere pensioenleeftijd hebben. Nee, maar de jongeren die hebben ook ouders. Uh, die, hebben ook, uh, die kennen ook oudere mensen, die maken zich net zoveel zorgen. En die maken zich ook zorgen uiteindelijk als we die leeftijd zo snel verhogen... dat ze uiteindelijk ook een perspectief hebben... waardoor ze denken, ik ga levenslang werken. En volgens mij hebben we niet gezegd dat we alleen maar leven om te werken. Mag Ik, even, Tegelijkertijd... ik, wil, even, ik wil even toch een hele rare boksprong in dit gesprek maken... En mevrouw Woltson komt bij u uit, zitten we eigenlijk via een soort rare hinkstapsprong te kijken... naar uiteindelijk naar een AOW, voor alleen nog mensen die het echt nodig hebben. Het is ooit bedacht in een totaal ander tijdperk. Het was voor iedereen, de levensverwachting was een beduidend korter dan nu. Ik, bedoel, ik moet u eerlijk zeggen, ik krijg ook wel eens, ik ken ook toch verdomd van mensen uit mijn omgeving... die ook een AOW hebben, zich eigenlijk afvragen, wat moet ik met die maandelijkse bijdrage? Het verandert mijn leven niet, ik heb voldoende inkomen... Uh, met andere woorden, zitten we niet met een. Dat, dat we de babybooms niet meer kunnen overtuigen, die, ja, die roepen: recht is recht, en dat hebben we voor gewerkt. Dat begrijp ik allemaal. Maar zitten we niet eigenlijk te kijken naar een uh, tussenfase voor het einde? Uh, jeetje, nou, dan moet je naar een glazen bol gaan kijken. Maar, ja, nee, maar ik, uh, ik, ik denk wel dat, dat, dat je misschien een, een, uh, uh, uh, uh, nog veel meer de discussie zou moeten voeren... over welk deel van je inkomen nadat je stopt moet werken... moet uit de belastingen en premies komen... en welk deel moet je zelf gaan opbouwen... en hoeveel daarvan moeten we fiscaal stimuleren. Want uh, we hebben nu een heel groot aanvullend pensioenstelsel... met z'n allen, waar uh, heel veel geld in zit... Uh, en daar zitten perverse prikkels in. Hey, uh, subsidies tussen jong en oud. Waar we, nou, we, hebben we, deze uitzending is niet lang genoeg om die discussie te gaan voeren... over wie er nou eigenlijk wie precies subsidieert. Uh, tussen mannen en vrouwen. Tussen mensen die uh, inderdaad met lage inkomens... die dus vaak een lagere levensverwachting hebben... Uh, maar wel al die tijd pensioenpremie betaald hebben. Ja, wat zij niet uit hun potje... Voor zover erover mag praten, opmaken. Dat gaat dus naar anderen die lang leven. Nou, dat ja, zijn... maar, en, en, ook, de, ook dat soort subsidies zijn niet helemaal duidelijk. Ja, je zou maar, daar een discussie maar, over voeren. Laat maar, maar heel maar, terecht. Als Zie je als ik mag aanvullen, ja, dan doe ik de AOW-aanvulling, want dat is in zekere zin de vraag die je stelt. We hebben natuurlijk eh, ruim 60 jaar geleden gekozen voor een uniform stelsel. Ja. dan heb ik niet specifiek, specifiek over een pensioen, maar wel over de AOW. Uh, Iedereen gelijk. En ook toen hebben ze er echt wel over nagedacht. Of het niet een goed idee was, om dat een beetje te variëren. Van wie, toen zeiden ze: het nee, is zo ontzettend veel uitvoeringskosten. Laten we maar, dan komt het schot Hagel misschien wel een keer echt verkeerd terecht. Maar zo doen we dat. Daar lopen we nu dus tegenaan. Ja, we lopen ja. nu aan tegen de situatie. Ja, en dan Die knop wordt eigenlijk al gedraaid hè, doordat de AOW niet meer volledig uit premies betaald wordt, maar voor een flink deel te het was hoog tijd, en dat was de vraag die je stelde: wat wordt hoog tijd om de principiële vraag te stellen. of de AOW, zoals die uitgevonden en ingericht is in 1956-57, of dat wel de AOW is waar we de komende 50 jaar mee door willen. En het wonderbaarlijke is natuurlijk: of dat babyboom is of niet. Er zijn inderdaad rechten, waar je niet zomaar van afkomt. Maar misschien geen 50 jaar, misschien in twaalf jaar wel. Dus het zou kunnen zijn dat we de komende tijd niet alleen moeten gebruiken voor het probleem van de bouwvakker als straat als verpleegkundigen. Maar voor een herinrichting van het stelsel als geheel. En dan moeten we waarschijnlijk kiezen voor een stelsel dat niet uniform van iedereen hetzelfde is. Het draagvlak voor jongeren, bij jongeren voor. Uh, pensioen is al heel mager aan het worden... want die zijn bang dat het in een gat verdwijnt... en uh, waar ze nooit meer iets van terugzien. Dat lijkt mij heel erg overdreven, maar dat is wel een actie die er is. Als je ook nog gaat morrelen aan het recht op AOW... ben ik wel heel benieuwd hoeveel jongeren die AOW-premie... van 6.000 euro nog willen gaan betalen. Ik wil, even, ik wil even met jullie nu even naar de politieksituatie. Want doordat de PvdA die draai gemaakt heeft... is nu de gehele oppositie, als ik me niet vergis... eigenlijk voor dus die vertraging van de verhoging, als ik het maar zo mag zeggen... Ja. Niet allemaal precies hetzelfde. De wil 65 is 65, maar goed. Um, maar tegelijkertijd, Martine Wolszak zei te leven... staat die rente nog steeds heel laag. Met andere woorden, hoe groot acht u de kans... dat we inderdaad gaan zien dat het kabinet hier stappen in durft te nemen? S even kort, Gijs van Dijk, Zullen... Sorry. Er is een andere tafel op dit moment. En dat zijn de sociale partners die ja? praten over pensioenstelsel. En het werd net al even gezegd. De vakbeweging heeft aangegeven, en nu ook diverse werkgevers... Je moet het niet alleen hebben over het pensioenstelsel. Als we nou iets doen op die AOW... dan zou dat wel eens de versneller kunnen zijn van een mogelijk pensioenakkoord. Oftewel, het is aan elkaar verbonden. Ook met name door de die heeft gezegd... als we niet iets doen op de AOW, komt er ook geen pensioenakkoord. Dus dat is nou een politiek probleem. Dat ook Koolmees, die hier geen voorstander van is... hier op politiek op zal moeten schuiven. En dat gaat ook geld kosten. Anders krijgt hij niet zijn gewilde pensioenhervorming. Ja. En het gaat dus veel geld kosten... We hebben nog een paar andere tegenvallers. Niet meer oppompen van het ja, gas. En dan hebben we het woord uh, doorsnee systematiek nog niet laten vallen. Dat proberen ik van alle tijd te maar, het is maar hoe dan ook, ook dat wat het ook mag zijn, gaat <laughs> heel veel geld kosten en iemand moet dat betalen. Ja. Dus er, er, daar moet wat gecompenseerd worden. En, en Rutte heeft duidelijk gezegd uh, bij de presentatie van de plannen: de pensioenhervorming. Dat wordt een van de grootste hervormingen van dit kabinet, want die hebben we nog niet gedaan de afgelopen periode. Ja, die gaan we nu wel doen. Dus het is voor het deze vandaag niet. Het ja, is maar voor deze toch, coalitie van levensbelang dat, er wel, dat het slaagt. Toch een geruchten dat er zeker aan het temporiseren... van de verhoging, dat men daar wel voor voelt. Ja. Ook, in, ook bij in hoeverre vanaf. bent u, uh, ik wou het bijna zeggen <laughs> aan een bijtafel... Maar in hoeverre bent u nu, als een belangenvereniging... Uh, bent u direct of indirect betrokken bij dit polderoverleg... waar mogelijk dus deze oplossingen ter tafel komen? Bent u daar... Ja, Heeft u invloed uit op de zeker. Ik bedoel, uh, AFNL Noah is een, is een lidorganisatie ook van, uh, van MKB Nederland bijvoorbeeld. Ja, nee, die bemoeien zich nadrukkelijk natuurlijk met al dit soort uh, ontwikkelingen. En ook, nou ja, ik noemde het net al eventjes, hè, dit, die, die 55-plus regeling. of andere zaken die je als uh, werkgever en werknemer met elkaar kunt afspreken. Of je nou dat 80 90 100 model doet. of die 55-plus regeling die wij kennen in, uh, in de bouw. Ja, dat zijn allemaal zaken waarbij je uh, natuurlijk uh, aan tafel zit. Maar mijn vermoeden is. Uh, uh, dat men het als eerste zal gaan zoeken in... Nou ja, we gaan in ieder geval dat, dat verhoog van die leeftijd... dat gaan we temporiseren. Vooralsnog zie ik er weinig uh, meer in zitten. En ik deel uh, met... De, ik heb dat hier in ieder geval van, van, vanavond aan tafel wel geproefd... ik deel de zorg daarover... omdat je daarmee de woede, de polarisatie... het feit dat mensen zich afkeren van... Uh, uh, ja, toch wat, wat gematigde opstellingen, ook politiek gezien... dat zal daar zeker wel doorgevoed worden. Mensen, er is een substantiële groep mensen die zich gepakt voelt... En uh, ja, dat is nou, een ding. Het, het was denk ik, Het was bij de, de laatste verkiezingen. Uh, ik was bij een of enkele van die debatten betrokken en ik weet 100% zeker uh, dat bij de insiders in Den Haag, misschien ook in Hilversum, de, de, de, het gewicht van dit thema onvoldoende gevoeld is ja, in de richting van verkiezingen en ook wel. in de voorgaande jaren. En als je het niet voor de verkiezingen uh, doet, dan zul je het in de richting van de volgende verkiezingen moeten het doen. Is dat, het is elitair, men denkt te elitair op dit punt. Maar even toch, ik wil even wat politieke inschatting. Dus het is nu heet, als in de polder is een druk overleg en daar zou het wel eens een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het pensioenakkoord. Als het nou niet lukt in de polder. Ziet u het parlement van de, meneer Van Dijk in staat om het te doen? Want het, het, het voelt een beetje als dat alle ogen op de polder gericht zijn. Daar moet het nu gebeuren. Ja, de, de polder is wel van levensbelang... omdat je een soort combinatie krijgt van de AOW... Ja. die van groot belang is, ja, ja. En, en, en, en een nieuw pensioenstelsel. Ja, ja. En als er geen, geen AOW-oplossing komt... komt er ook geen nieuw pensioenstelsel. En dan ligt het in één keer op de, in, in het politieke debat. En dan zie ik de verschillen tussen de coalitie en de oppositie... zijn wel levensgroot. Tot zover. Blijf rustig aan tafel zitten. Want we maken ons klaar voor het laatste. Ooggetuigen. Het is uh, meer dan tien jaar geleden, om precies te zijn. 15 september 2008. Toen gebeurde er iets wat niemand had zien aankomen. De grote Amerikaanse zakenbank, Le zakenbank Lehman Brothers viel om, failliet, overuit, sluiten. Het was het begin van de kredietcrisis, die tot in alle hoeken van de wereld grote gevolgen had. In de documentaire De Achtste Dag kijken de belangrijkste Nederlandse spelers terug op die periode. De toenmalige directeur van de Nederlandse Bank, Noud Welling, Jan-Peter Balkenende, de premier, Wouter Bos, vicepremier. Uh, in die periode, en natuurlijk minister van Financiën. In oogtuigen gaan we terug naar het moment 2008... en daarvoor uh, zit nog steeds aan tafel natuurlijk Martine Wolszak. Uh, laten we eerst even een klein fragmentje laten horen. De, de documentaire gaat vanavond uh, in première. In de Bali is er ook een uh, mooi debat met onder andere heer Trichet... de oude baas van de, uh, de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, maar we willen natuurlijk met jou terug naar het moment... dat ook jij als financiële journalist bij jezelf dacht... hé, hey, er is nu iets bijzonders aan de hand. We gaan even terug in de tijd. Er werden allemaal zorgen uitgesproken... Uh, uiteraard over uh, wat er met Lehman Brothers was gebeurd... maar op dat moment niet het diepe besef dat dit het breken van een dam was. Meneer Bos, uh, moet u ministers al uh, ervan afhouden om hun spaarcentjes van de bank te halen? Nee. Collega's vragen u nog niet van hoe zit dat? Nee, uh, spaarcenten zijn veilig in Nederland. Er kan natuurlijk een situatie ontstaan, ook bij een bank als vocht is... Dat het aandeel is ook helder, dat dat de bank omvalt. Ja, dat zie ik niet eerder gezegd gebeuren. Uh, wij, zijn, wij zijn de toezichthouder op de banken. Ik denk dat ik meer weet van het Nederlandse bankwezen... dan, uh, dan, dan de meeste. Ja, ook dat zijn met de wetenschap van nu terugluisteren. Heerlijk. Zonder, mevrouw Gershuis vindt het zelfs heerlijk. Um, even Martine Bolzak. Het, het is mooi dat een documentaire er is... al was het maar voor het vastleggen van de geschiedenis... Um, wat, wat was het moment voor u... Hè? Nou, het Welling gaf aan dat hij het allemaal beter wist dan wij... en het valt maar reuze meeval. Wat was het moment voor u eh, dat u naar na, na de meter zat te kijken... op de schermen wellicht dat u dacht... Ey. Nou, dat, dat was, die hele zomer zat je al voortdurend naar de schermen te kijken. We hebben een Bloomberg-scherm, heet dat dan, ja. op de redactie staan. En ik zelf schreef toen heel veel over Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat waren bedrijven die echt midden in die Amerikaanse crisis zaten. En in Nederland had niemand het daar nog over. Dus die Zeker helemaal niet naar. En iedere dag keek je naar dat scherm en zag je die koersen. Nou, gewoon met 20, 30 procent per dag omlaag gaan. Nou, dat is ongekend voor dat soort bedrijven. Uh, en een week voordat Lehman Brothers viel, werden deze bedrijven genationaliseerd. En toen ben ik in het weekend naar de redactie gekomen. En toen had ik wel een beetje zo'n gevoel van... oké, okay, dit is riemen vast. En nou, het weekend daarop had je Liemen. En daarna, nou weten hoe het verder is gegaan. Maar wat ik ook het leuke vond van deze documentaire... want even later zeggen ze ook nog van... ja, maar wij hadden het allemaal zoveel beter geregeld. En Dat, bij ons dat hebben ze dat anderhalf niet... jaar lang verteld namelijk. En ja. dat kan ik me nog zo goed herinneren van die hele zomer. Dat er de hele tijd werd gezegd, bij ons kan dit niet nee. gebeuren. En nou wil ik toch meteen de hoofdvraag stellen. Ja. De schulden zijn nu hoger dan destijds. De rente staat historisch laag. Dus als het om budgetair monetaire maatregelen gaat... zijn we eigenlijk aan het einde van de rit. Zijn we weer heel spannend naar Bloomberg-schermpjes? Stiekem aan het kijken en maken we ons klaar voor de tweede? Het probleem is dat je uh, vaak van tevoren niet weet welk scherm je naar moet <lacht> kijken. En uh, dat, maar wat je merkt is dat eigenlijk iedereen in, in de, deze sector werkt. voortdurend op zoek is naar de nieuwe 2008. Ja. En dat, dat dat gevoel nog steeds niet weggeëpt is. Ook al zijn we tien jaar verder. En dat dat ook bij toezichthouders bijvoorbeeld heel erg leeft. Ik zal nu een toezichthouder niet snel meer horen zeggen. Wij hebben het beter geregeld. Maar je zal ook een toezichthouder nooit horen zeggen: Als het gevraagd wordt, gaat u uw spaargeld van de bank halen? Nee. Zelfs al heeft hij het stiekem al gedaan. Ja, dan nog hè? Hij zal het nooit zeggen, want daarmee is het natuurlijk een voldongen feit. Dan krijg je een bankrun en dan is de bank reddeloos dus verloren. Laatste laat laat vraag even. Er zijn alle indicatoren. Iedereen kijkt, wil jou persoonlijk weten. Wat zijn indicatoren die je met extra aandacht in de gaten houdt? Ja, dus Uiteindelijk, mijn les van 2008 zijn de, de derivatenmarkten. Dus waar duiken er nieuwe producten op die heel snel groeien? En op dit moment ja, passief beleggen, rentes. Dat, dat, daar zit je naar te kijken. Heel veel dank, Martine Wolszak. En overige gasten aan tafel. WNL Haagse Lobby voor deze week. Volgende week slaan we een weekje over. Vannacht zijn we er wel. Het wordt nu laat op NPO Radio, Radio 2. Morgenochtend 7 uur. Goedemorgen Nederland, oud vertrouwd. Zo direct langs de lijnen omstreken met Jeroen Stomphorst. Renze Klamer, ik dank u allen voor het luisteren. U voor de aanwezigheid. En heel graag tot over twee weken. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws met Wouter Walgemoed. In de Cadarese stad Toronto is een busje ingereden op voetgangers. Volgens de politie zijn er zeker acht mensen geraakt. Een ooggetuige zegt tegen Pesro Reuters dat er zeker twee doden zijn. Maar dat is niet bevestigd. De bestuurder van het busje is opgepakt. Bij Defensie zijn vorig jaar veel meer meldingen binnengekomen van integriteitsschendingen. Het gaat vooral om ongewenst gedrag, zoals pesten en seksuele intimidatie. Het aantal meldingen is in 2017 gestegen naar ruim 500, 130 meer dan het jaar ervoor. In Jemen zijn bij een luchtaanval zeker twintig bezoekers van een bruiloft gedood. Onder de doden zou ook de bruid zijn. Het bombardement was het werk van de internationale coalitie onder leiding van saoedi arabië Die zegt de aanval te onderzoeken. En fietsers en wandelaars worden in de buurt van landgoed Lambo bij Woudenberg gewaarschuwd voor agressieve vogels. Vorig jaar werden op dezelfde plek ook al mensen aangevallen. Waarschijnlijk door buizers die hun nest beschermen. En net als vorig jaar zijn er waarschuwingsborden geplaatst. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Een hele goede avond en welkom bij Langste Lijn en Omstreek. Het is maandag en dat betekent dat we tot 11 uur aan tafel zitten met drie gasten... waarmee we de belangrijkste sportgebeurtenissen van de afgelopen week bespreken. Ja, in ons sportforum zijn dat vanavond Mark Boelen, directeur van de Eerste Divisie... Mikkel Schouker van het AD en Joris van den Berg, wielencommentator bij de NOS. Naast vele andere zaken kijken we uiteraard terug op de bekerwinst van Feyenoord... en de biograal luikpasta Luik Pasternak Nu kun je behalve luisteren ook meekijken. De webcams staan aan en zijn te zien via nporadio1.nl. We beginnen altijd met het moment van de week. Nou, laten we eens dus bij Mark beginnen. Mark, ik denk je buurt hier aan tafel. Dus ja, leuk zeker. om jou hier te hebben. Welkom. Dank je wel. En jouw sportmoment komt vast uit de eerste divisie. Uh, het zou uit de eerste divisie kunnen komen. Okay. Daar heb ik er ook wel een van. Okay. Uh, maar ik heb toch een ander moment uh, uiteindelijk gekozen. En dat is uh, het... Uh, uh, zeg maar de wedstrijd van uh, barcelona Sevilla, mm -hmm. Sevilla barcelona eigenlijk. Uh, om de Copa del Rij. en het uh, afscheid van uh, Andres uh, Iniesta. Dat, uh, dat gaf toch wel wat kippenvel. En in het verlengde daarvan, het Nederlandse sportmoment... het afscheid van uh, een van de beste kiepses die uh, hockey in Nederland heeft gekend... Joyce Sombroek met Laren, die helaas met een nederlaag afscheid had. Ja. Heb je daar wat mee met, met, het, met het hockey? Jazeker, uh, absoluut. En waarom, waarom, waarom? Ik heb, ik heb zelf dus uh, vandaar dat, uh, dat is het eerste. En uh, ja, uh, zeg maar, gewoon de prestaties uh, en de manier van keepen van, uh, van Joyce uh, hebben mij uh, zeer aangesproken. Ja, het nee. was de beste keeper ter wereld hè? Absoluut. Zo mooi Maar Mark heeft al binnen drie minuten eigenlijk twee regels overtreden van het sportforum. Twee mag er, allemaal Twee, we, twee, twee momenten gekomen. En, en een ander moment dat hij van tevoren bedacht had. Maar dit gaat uiteindelijk. Dat is meestal een beetje de sfeer die we ook willen hebben. Ja, goed toch? Joris, wat heb jij in petto? Darts natuurlijk. Darts en de wedstrijd de, commentator, nou, de commentator precies en en darts inspreken want wij zijn ja, er geen darts zo. uit helaas bij de NOS maar dat komt nog wel denk ik ze waren aan dart hè afgelopen week in Rotterdam twee keer Premier League en toen had je donderdag van Gerwe tegen van Barneveld. wij keken hem hier in de studio met minister Cora van Nieuwenhuizen groot fan en weet er alles van mocht je nog eens een leuke gast zoeken oh van? dat commentaar ga ik zo vieren. even noteren ja die wist echt, en van, echt van, details van, over ja. hem, die uh, die een man met al die, die stickers op zijn hoofd elke keer of die uh, Peter Wright weet je hoe die eraan komt ja jij weet dat natuurlijk dat doet zijn vrouw dat is zijn vrouw ja, die schilder dat, schildert, dat schildert zijn vrouw er allemaal tot in hij ja. wist ze dat te vertellen. Cora zei je? Cora van Nieuwenhuizen, oh, ja. mooi, mooi. van uh, infrastructuur en, uh, en verkeer. Ik ga ik zo even googlen dan. Ja. Maar Van Gerwe speelde tegen Van Barneveld in een bomvol Ahoy had de dag daarvoor van die man met dat hoofd verloren, van Peter Wright, dus hij had, ja, revenge natuurlijk. Van Gerwe, de grote nummer 1, van die ranglijst en van de wereld speelt tegen Van Barneveld. Maar dan komt Van Barneveld op in Ahoy en dan roepen ze allemaal Barney Army met zijn negenduizenden. en dat ging heel lang door. En dat was een beetje aan het wegsterven. En toen kwam het opkomstmuziekje van Michael van Gerwen. En toen zongen ze nog steeds en gingen ze weer harder Barney Army zingen. En dat heeft van Gerwen gekrenkt. En ik denk dat hij mede daardoor verloren heeft. Ook van Raymond van Barneveld. Twee keer verloren in Ahoy. Dat alles bij elkaar is mijn fragment. Hoe De komt dat? Nou, ik denk... Door die druk, maar ook zeker door dit moment. Want hij is natuurlijk enorm eerzuchtig. Dat is ook zijn kracht. De kracht van Marco van Gerbe. Maar hoe komt het dat hij, dat, dat, dat uh, heel ahoy dus voor Barney uh, uh, zit? Omdat Barney denk ik toch iets meer een knuffel... ...factor heeft dan Michael van Gerwen. Michael van Gerwen is onaantastbaar en dat maakt hem zo goed. Mm -hmm. Maar dat maakt hem ook wat minder... ...dat, dat, dat, dat je ontroerd door hem raakt. Hij is, uh, ja. hij is geweldig en hij wil niet winnen. Hij wil met 6-0 winnen. Hij wil uh, de ander vernietigen. Hij dart eigenlijk in zijn eentje. Het maakt hem niet uit tegen wie hij speelt. Dat maakt hem uh, zo geweldig. Kom maar dit, de manier waarop hij in ja. zijn eer werd aangetast... Ja, ...dat was echt onvergetelijk eigenlijk. Zeldzaam gezien. Mikkels, jouw moment... Ja, dat is een logisch moment, denk ik. Het, het moment van Van Persie. Het, het stifballetje met zijn rechtervoet. 2-0 tegen AZ, bekerfinale ja, gisteren. Mensen die gevoetbald hebben weten dat een stifballetje met links... je goede been al, al, al, al uh, mooi is op het juiste moment... maar met je slechte been zoveel gevoel erin leggen. Heeft hij een slecht been? Nou ja, hij deed toch in zijn carrière wel vooral alles met links. Ja, maar, maar deze bal zat er prachtig in. En, en daarna natuurlijk uh, zijn min of meer aangekondigde afscheid. Hè. Het is niet officieel en hij denkt er nog over na. Maar ja, als je zo duidelijk uh, je twijfels uitspreekt... Uh, dan, uh, dan zit een afscheid er wel aan te komen Daar in. willen we zo meteen meer van horen zo meteen, van ja. jou. Nu al eigenlijk, we gaan ja. beginnen met Feyenoord Precies, laten we daar meteen maar over doorgaan Ze zijn het niet gewend in Rotterdam, twee huldigingen in één jaar Maar Feyenoord had weer wat te vieren vandaag De club won de beker ten koste van AZ Dus werd in de Kuip gehuldigd door duizenden fans En Edwin Cornelissen Die was daarbij Bijzondere supporters zijn er ook, meneer wie heeft u meegenomen? Met twee honden, Kingston en Shaggy Met een Feyenoord short aan? Ja tuurlijk, alles Feyenoord hè, vandaag Want ook de honden mogen de huldiging niet missen? Nee, tuurlijk niet. Dat is toch hartstikke leuk voor ze. En hoe moeten we nou met die honden? Krijgen die dan ook gewoon een zipplaatje op de tribune? Nou, dat denk ik niet. Die blijft gewoon lekker op de trap zitten of zo, ik kijk wel. Beetje blaffen voor uh, van persie. <laughs> Zoiets. Want in Rotterdam is iedereen blij. De Koolsingel, single. Ja, de Koolsingel. single. We zijn erbij. bij mijn. vrije Noord. Noord.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 Oh hoofdprijs. Nou, voor ons is dit ook een prijs. En wat voor een de honderdste. En wij hebben hem, van goud. Dan opent zich de tunnel en verschijnt daar de selectie van Feyenoord. Het thuisshirt aan. En als laatste betreden daar het veld. Karim El Amadi en Giovanni van Bronckhorst. Met de beker in de hand. Terwijl er vuurwerk wordt ontstoken. Vader van Bronckhorst, die zingt het Feyenoordlied maar mee, hè. Ja, inderdaad. Uh, prachtig hè? om die jongens zo uh, te zien staan hier in de Kuip. En hoe is het om dan op het scherm te zien Gio is goud? Ja, dat is uh, prachtig. Daar gaat uh, ja, Kippenvel gewoon uh, ja, erg trots uh, op uh, zo lief. Ja. Want het was natuurlijk een lastig jaar voor hem. Hè? Je bent kampioen, dan verwacht iedereen, ja, dan moet een nieuwe titel komen. Ja, ga er maar aan staan. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar het is gelukkig uh, hebben ze hier nog wel twee prijzen gehaald dit seizoen. En ja, zoals Joe al zei, van, uh, volgend jaar weer voor de titel gaan en uh, nieuwe kansen. Ja, dat zei hij, Belooft het legioen om volgend jaar weer vol voor de titel te gaan? Ja, inderdaad. Feyenoord moet altijd voor de titel gaan, vind ik. Net als ajax en PSV, maar dit jaar niet gelukt. Maar ja, je ziet het gewoon toch twee prijzen gehaald. En uh, ja, in andere steden hebben ze helemaal niets. Ik uh, noem geen namen, maar... Uh... Ja, die kunnen we invullen. Ja, die kunnen we allemaal invullen, denk ik. Robin van Persie, die zwaait naar het publiek. Wat dan nog rest, dat is de ronde. Uiteraard bijgestaan door de vocalen van Lee Towers hemzelf. Jens Stormstraat, wat vond je ervan? Die huldiging zo hier in de Kuip. Niet helemaal vol hè. Half vol, denk ik. Ja was, uh... ja, was anders dan normaal, maar wel uh, mooi. Mensen kwamen in grote getalen. Even een kort feestje van gemaakt. Dus dat was leuk. En wat me opviel, het waren niet alleen de ouderen vandaag die niet hoefden te werken. Nee, daar zaten gewoon ook huisvaders, kinderen. Ja, ik las ook dat ze volgens mij in principe geen vrije voor kregen. Maar ik denk dat ze toevallig ziek waren van Ik weet het ook niet. Voor een beker krijg je geen vrije. Nee, nee, blijkbaar niet. Dus uh, misschien omdat we hem zo vaak winnen. Wat doet het voor jullie als spelersgroep, uh, deze beker? Uh, nou ja, we zijn er uiteraard heel blij mee. Ik denk dat we in, de, in het bekerseizoen heel goed hebben gepresteerd. Het is niet dat uh, nu het hele seizoen uh, top is of zo. Het uh, maakt niet eens alles goed of zo? Nee, nee, maar het is een mooie afsluiter. Het is, uh, ja, we, we sluiten niet een mineur af, dus dat is best. Wat zei je? Het feest is alweer voorbij, want uh, zogenaamd mogen de honden niet naar binnen. Ze laten me, in eerste instantie laten ze me dus wel naar binnen. En dan vervolgens uh, komen ze nu zeggen van... Uh, joh. Uh, ik mag niet naar binnen. Dus de hond mag niet dit feestje vieren verfijnen Feyenoord? Nee, en ik ook niet. Wat doen we bij mij? Nou, dat is ook wat. Ja, echt triest. De hond in de pot vinden, maar dan anders. Mooi, mooi gevonden. Schitterend. Schitterend. Alleen dat liedje van die Singel klopte dan maar niet, hè? K ja, waar die mee begon. Nee, mooi. Nee. Die was, zo, het was raar, opgebroken heen. toch of zo? Ja, die ligt uh, plat. Voorlopig. Drie jaar geloof ik. Dus uh, ook voor de komende jaren uh, zal het moeilijk worden om daar nog een prijs te vieren. Normaal is dat na de huldiging het geval, maar nu ervoor. Ja, direct <laughs> naar de marathon hebben ze Ja, op de uh, naar de marathon. Hè. Ja, 3-0 werd het dus uh, in de Kuip gisteren. Laten we dat niet vergeten. 3-0 voor Feyenoord tegen AZ. Dat er dus weer niet in slaagde om de winnen van de topclub. En net als vorig jaar ook een finale verliest. Uh, dik verdiend voor Feyenoord. Nikos. Gisteren. Ja, uiteindelijk wel. De eerste half uur was, was uh, van beide kanten niet zo goed. Maar AZ was wel iets, iets sterker, vond ik. Maar toen het doelpunt viel, uh, was het eigenlijk meteen wel over met AZ. Ja, het balbezit was voor uh, Alkmaar ja. en, en, en Feyenoord prikte de 1-0 binnen. Ja, en uh, ja, die speelt natuurlijk in een ander systeem, hè het systeem van PSV thuis met vijf verdedigers. En, uh, we hadden het net over Van Persie, maar... Ja, de vorige wedstrijden zag je bijvoorbeeld wat FC Utrecht deed... was uh, druk zetten op Feyenoord... en ook proberen het middenveld in handen te nemen. Nou, van Persie heeft natuurlijk niet uh, meer de power... om uh, het nee. hele veld over te gaan. Hij wil zich beperken tot aanvallende acties. Nou, dat kon hij nu doen, want hij hoefde natuurlijk bijna niet mee terug... omdat ze sowieso uh, genoeg mensen achterin hadden, AZ. Dus jij legt eigenlijk de, de sleutel leg je bij AZ. Uh, of moet je dat zeggen? Ja, want doordat AZ... Uh, die tactiek hanteerde. Ja, heeft nou fijn ja, met de ruimte gekregen. Het is natuurlijk altijd een beetje uh, achteraf. Hè? Want, want we, het Nederlands halftocht speelde in Frankrijk tegen, uh, tegen de Fransen. Toen moesten we met vijf verdedigers spelen, vond iedereen. En we deden het, uh, we deden het met vier. En dat was dus de grote fout van, van de advocaat. Nu speelt wel een, een trainer met vijf man achterin. En ach, pakt het ook niet goed uit. Dus het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk oordelen. Maar ja, ik had niet het idee dat de, dat de spelers van AZ zich erg comfortabel voelden. Hè. Ze hebben Jaan Bakse de meest scorende speler in de eredivisie. Speelde niet op zijn normale positie. Kwam ook niet lekker in de wedstrijd weg. Hoorst, international geworden. Nauwelijks gezien, Gustil uh, grote belofte in Nederland. Nauwelijks gezien, Mietje, volgens mij alle klassementen uh, staat hij bovenaan. Was eigenlijk min of meer de slechtste speler op het veld. Dus ja, eigenlijk de, de grote AZ-spelers zaten niet in hun kracht. Maar uh, tegen PSV speelden ze ook met deze tactiek? Ja. En dan stonden ze toch echt tot uh, 20 minuten voor tijd met 2-0 voor? Ja, dat klopt. Toen pakten ze het beter uit. En uh, ja, ik denk dat ze daarom ook hebben gedacht van... ja, we moeten dit nu doen. Aan de andere kant zag je nu ook wel... als je vijf man achterin hebt, wil dat niet zeggen... dat het altijd potdicht zit. Want je zag een aantal loopacties van, van aanvallers van Feyenoord... die zomaar vrij konden komen tussen drie man van ja. AZ. Dus het geeft ook vaak iets van... er is altijd wel weer een ander die het oppakt. Hè? Dus je wordt niet echt gedwongen om... Uh, om heel, om heel strak te verdedigen. Ja. En toch is het raar, omdat ze de afgelopen tijd zo goed speelden. We ja. werden de, de beste speler, het van de Eredivisie genoemd. Wat, wat is dat dan? Is het dan gewoon het, het team Feyenoord? De Kuip, de, de, de ambiance? Nou, het heeft volgens mij te maken met het feit dat uh, AZ geen topwedstrijden kon winnen. en dat dat een issue is geworden. En dat dat in Alkmaar uh, pijn ging doen op een gegeven moment. Dus heel Nederland eigenlijk zei: ja, ze spelen goed voetbal. Ze hebben een paar hele goede spelers. Maar als het er echt om gaat en ze komen tegen PSV of tegen Ajax of tegen Feyenoord. dan zie je ze niet, is het over. En je voelde een beetje in de, de aanval. Ik was ook vrijdag in, in zijster de, bij de persconferentie voel je dat het een beetje steekt, hè? want er werd ook daarna gevraagd... van ja, jullie verliezen toch alle topwedstrijden ja. Het is een item geworden in de media, hè? Want, ja. want laten we zeggen... Tot, tot drie wedstrijden geleden hoorde ik daar niemand over... terwijl ze toen ook al in ja. van acht of negen wedstrijden niet... maar ja. dat is opeens, iemand heeft het opgepikt. Ja, het is eigenlijk, voor PSV hoorde je het al een beetje... en toen stond er stuk 2-0 voor, dus toen had je ook een beetje de euforie... van nou kijk eens, nu gaat het wel lukken... en ja. toen was het natuurlijk dramatisch dat je dan nog verliest... maar ook nog in, in vijf minuten tijd. Ja. Dus uh, ja, toen was het ook een beetje het verhaal van het weekend van AZ. Uh, uiteindelijk gaat het, gaat het altijd mis als het tegen topploegen is. En nu hebben ze zo lang uh, kunnen voorbereiden op die uh, bekerfinale... dat ze volgens mij uh, zijn, gaan, zijn gaan puzzelen. En inderdaad, wat jij zegt, ja, ze hebben de halve eredivisie aan Vlarder gespeeld... Met, uh, met drie spitsen en drie middenvelders, vier mensen achterin. En nu laten ze het lopen met een, met een andere tactiek. Maar is dat Kom, toch ook een beetje de stress in de benen van zo'n zo zo bekerfinale? Ook. En inderdaad uh, weer, uh, weer die topclub tegenover ons. Nu Vorig jaar verloren die bekerfinale, nu moet het nog wel lukken enzovoort. Ja, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Van de Brom zei wel van joh, we hebben nu zoveel topwedstrijden gespeeld. Daar mogen we ons echt niet meer achter verschuilen. Hè. Ze hebben al, die jonge jongens hebben in de Kuip gespeeld, weet hoe het is. Ja. Om voor het publiek te spelen. Het is ook nog zo dat de helft van het publiek voor, uh, voor AZ is met een bekerfinale. Dus dat, hij vond dat geen excuus meer. Maar er zal ongetwijfeld een grote uh, portie stress in hebben gezeten. En van Feyenoord kan je veel zeggen. Hebben natuurlijk een heel moeizaam seizoen. Uh, Min meer of meer gefaald in, in de competitie. Maar hebben wel veel spelers die nu veel hebben gewonnen. En je ziet ook wel als het echt om gaat. Als het mes tussen de tanden moet bij uh, jongens als Filena, LMA. Die, dan zijn ze toch wel moeilijk te verslaan. Ja, kwamen we ook wel wat beter in vorm de laatste week, ja. natuurlijk. Hè? Ze hebben nu een reeks van zeven wedstrijden gewonnen achter elkaar. Ik zie maar Boel een paar keer knikken. Wedstrijd gezien. Ja, ik ben, ik ben er zelfs geweest. Erbij geweest. Fantastische, uh, ja, ik wou zeggen fantastische wedstrijd, fantastische ervaring. Ja, ik wou Omdat dat ook Het zeggen. niveau was uh, uh, niet hoogstaand. Nee. Maar juist uh, El Amadi, uh, Vilena en met name Robbie van Persie heb ik van genoten. Die kan toch echt met zijn, uh, met zijn techniek, balaannamen, snelheid van doorspelen, maakt hij echt het verschil. En, en dan zie je het verschil tussen echt een wereldtopper en, uh, en wat op ja. dit moment het niveau neerlegt. Ja, iedereen is. geniet daar natuurlijk enorm van en jij dus ook. He, de, de, de, de ook van, de, van jouw handbak, hoor. Is dus natuurlijk ja. oud-gouden Stierwinnaar. oud speler van vanuit de Jupiler League. Zeker niet als de tofspreider gisteren natuurlijk ook aan banden gelegd. Ja. Er zaten steeds twee, drie feinoorders op zijn nek natuurlijk. Maar um, uh, iedereen geniet ook van, van, van, van, van Persie. Je kan ook zeggen: ja als hij toch nog steeds zo, uh, ondanks zijn grote klas natuurlijk... toch zo makkelijk het verschil kan maken... is dat dan ook niet een beetje gek eigenlijk? Is dat, zegt dat ook iets over het niveau van het Nederlandse voetbal? Nou, ik denk dat het meer wat zegt over het niveau van Van Persie. Ja? Ja, ik, kijk, ik snap... er moet natuurlijk ook doorgeselecteerd worden... Uh, Robben, Van Persie, Snijder heb ik ook nog in actie gezien uh, onlangs. Dat is toch wel, uh, dat is wel hele grote klassen. En um, er zijn spelers die daar zeker uh, naartoe kunnen gaan groeien. Maar uh, ja, daar is ook ervaring voor nodig. Daar is ook meer weerstand voor nodig. Maar ja. je eens, Nou, niet helemaal. Want daar draai ik vooraf ook over. Uh, het, het is wel apart dat een speler die eigenlijk na een uur niet meer verder kan... Uh, en al toch wel bijna 35 jaar is. En de laatste jaren nou niet uh, de beste jaren van zijn carrière heeft gehad. Dat hij in de eredivisie dus zo makkelijk aan zijn doelpunten komt. Je ziet dat ook wel heel snel, hè? De spelers die terug worden gehaald. Eh, ik denk even bij Feyenoord. Dan Elia bijvoorbeeld. Die, dat ging helemaal niet. Hij komt terug in de eerste divisie. Ja. En hij is... Moet in één seizoen is hij al vrij goed. Moet hij een beetje wennen. Maar het seizoen daarna is hij een van de beste van Feyenoord. Ja, Berghuis ook natuurlijk. In ja. Engeland niet aan de bak. Maar, maar de jaren ervoor, hè. De, de, de Jaap Stams en de Edgar Davids en de Van Bommels... En uh, ja, noem ze maar op. Het was eigenlijk vaak toch het afbreukrisico het was te groot... om nog terug te komen in de eredivisie. Ik kreeg veel kritiek. Ja, sinds Kuyt is het eigenlijk nu een succesvaal. En van Persie... Ja, het is de beker. Maar die jongen kwam binnen toen de competitie al gespeeld was natuurlijk. Ja. Sterker nog, ze hadden al van Ajax verloren. Dus het was echt al voorbij. Maar... Ja, het is wel zo dat hij... Hij kan, hij kan eigenlijk nauwelijks fysiek nog mee natuurlijk. Dat geeft hij zelf ook aan. Het is een, echt een struggle voor hem om uh, van weekend naar weekend te komen. Door de weekse wedstrijden begint hij al helemaal niet aan. Want dan is de, de tijd om te herstellen echt te kort. Dus het zegt wel ook wel iets over ons niveau. Dat zo'n speler dan toch uh, tot, tot de allerbeste behoort. Hoewel zijn techniek en zijn klasse... Is, ja, dat, is, dat herkent goals. iedereen. Ja. Zeven goals in twaalf potjes heeft ja, hij niet. nog even gemaakt. En dat voor deze zozevend. wedstrijd had hij volgens mij... Is, Zeven doelpogingen en zes raak. Dus, ja. ja, maar dus het, is ook, het uh, gaat ook over de manier waarop hij ja. de bal behandelt. en hoe snel dat gaat nog steeds. Ja. Ja, of je dan 35 bent en, en een zeer lichaam hebt. Ja. Uh, dat is gewoon echt nog steeds van wereldklasse. De vraag en, is: Rijkaard en Cocu zijn natuurlijk ook teruggekomen. Op. en ook succesvol teruggekomen dat destijds. Ja. In casus van Persie is natuurlijk de vraag hoe lang we er nog van kunnen genieten bij Feyenoord. Laten we even luisteren wat hij vandaag bij de huldiging zijn. toen hij publiek bedankte. Jullie maken deze club zo speciaal. Dus nogmaals, ontzettend bedankt. En het is het allemaal waard geweest. Dank jullie wel. Ja, mooie multi-interpretabele woorden. Ja. <laughs> uh, jongens, het klinkt best wel definitief. Als je het zo wilt horen. Het is, is het, het allemaal, allemaal waard, waard geweest. de ja. tijd. Dat zeg je niet halverwege een avontuur. Nee, maar hij kan ook bedoelen: het, het is het allemaal waard geweest. Terugkeren naar Rotterdam. Dat ja. kan hij natuurlijk ook bedoelen. Zo kan je het ook bekijken. Mikkels, ja. denk jij? Ja, hij houdt het zo open dat je bijna niet anders kan concluderen... dat, het, uh, dat hij aan een afscheid aan het werken is. Hij zei wel ook weer vandaag van... Joh, ik moet er echt over na gaan denken. En bij Feyenoord is iedereen het erover eens... hij hoeft alleen maar ja te zeggen en ze gaan door. Het contractueel is het allemaal afge, afgekaart. Dus dat is het probleem niet. Maar uh, ja, hij heeft in intieme kring wel uh, laten weten... dat, die, dat 60%, 70% fitheid dat hem dat uh, tegen gaat staan. Dus... Ik weet niet of hij het nog aandurft. Hij zou ook kunnen denken, we gaan, uh, we gaan beginnen aan een seizoen... en ik begin nu echt aan een voorbereiding. Dat heb ik uh, al een paar jaar niet goed kunnen doen. Dan kan je langzaam in, uh, naar fit groeien En dan, uh, ja, dan zou fijn dat met een Europees programma wat er aankomt... zouden ze hem natuurlijk nog goed kunnen gebruiken. Ja. Aan de andere kant kun je ook denken, ja, het is een prachtige carrière geweest. Hij heeft het nu op een schitterende manier afgesloten. En je ziet hoe Van Bronkhorst halverwege dit seizoen werd behandeld. Hè, uh, toen het niet zo goed ging. Dat kan ook spelers overkomen als het volgend seizoen niet goed gaat... Misschien is het wel een mooi moment ook. Ja, het is, uh, hij heeft er zelf ook iets over gezegd. Specifiek over lichamelijke fitheid. Niet vandaag bij de huldiging, maar wel gisteren. Maar er is ook, komt er een moment...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 iets langer dan ik eigenlijk hoop. Ja, dat is een beetje die worsteling, hè, die hij heeft beschreven, ja. eh, Mikos. Dat, dat, dat het voor hemzelf gewoon niet fijn voelt. Ja, en euh, ja, of hij dat vol kan houden, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Hij zegt wel ook vandaag dat hij het zo naar zijn zin heeft, hè, dat hij, het is nog net eigenlijk een, een kind als je hem hoort praten over, hij vindt het voetballen zo leuk, en hij heeft het zo naar zijn zin met zijn medespelers, en de, de sfeer is goed, en de humor, en... Hij, ja. hij is ook zo anders, Michels. Ja, ons heeft ook meegemaakt, ja. ik moet denken aan het EK 2012, ja. waarin hij maar weet je met bij Het dat doel lachte? Hij wilde niet praten met met met de Nederlandse pers. Want er ging naar Manchester United. Het was iedereen kreeg een beetje een nou, hekel aan hem eigenlijk. Oh ja. Nou, hij heeft een enorme metamorfoge. En hij ziet, hij straalt als ja. hij scoort voor Feyenoord. Ieder doelpunt, dan zie je hem stralen en genieten. Ja. Dat is zo'n andere, en, en, en dan hoor je hem praten Dat ik het zo'n leuke vind. Ja, ik vind wel dat je het vaak ziet bij voetballers die aan het einde van hun loopbaan zijn. Dat ze meer openstaan voor, voor interviews en, en, en wat vrolijker voor de camera's zijn. Maar ook niet bij iedereen, maar hij heeft dat, hij heeft dat zeker. Ja, het was natuurlijk een hele moeilijke jongen toen hij net bij Feyenoord uh, doorbrak. Hè? En, en, en nog wel eens uh, zijn kont tegen de krib gooide. Uh, uit de selectie werd gezet zelfs. En later heeft hij natuurlijk ook wel bij clubs gespeeld... waar het niet zo is dat je elke dag voor de camera hoeft te verschijnen, hè? Bij Arsenal en Arsenal. bij Manchester United. Dus dan kan je ook een beetje op de achtergrond blijven. En dat, dat WK heeft hij toen... Of het EK was het. Heeft hij toen, uh, dat zat natuurlijk tussen die twee clubs in. Mm -hmm. En daar wilde hij niet over praten. Dus toen deed hij al moeilijk. Maar dat, ja, dat had hij ook op een andere manier kunnen doen. Dat, dat bracht hij een beetje te veel uh, naar voren. Van, uh, kijk, mij, kijk mij eens afstand houden. Maar zoals de laatste jaren. Ja, wij merken het ook. Het is, uh, yep. Als je met hem praat. Je komt altijd met een, met, hij heeft altijd een goed verhaal. Hij, heeft, hij vertelt altijd wat hij wil vertellen. Maar het is niet uh, vlak... Het is, uh, en ik vind het ook grappig, die, die medespelers... Hè, die hebben natuurlijk Derek uit meegemaakt... daar is een enorm respect voor... omdat die, ja, die bracht elke dag wat je moet brengen als profvoetballer... Maar Dirk Kuyt kon natuurlijk geen dingen die de gemiddelde speler van Feyenoord niet kon op, op technisch vlak. Hè. Alleen hij bracht het elke week. Dat moesten ze natuurlijk zelf, dat moesten ze zelf ook op kunnen brengen. Maar wat Van Persie in één training laat zien. Als je dan met die jongens praat. Dan, ja, ja. Die vallen bijna om van verbazing <laughs> over hoe hij die ballen aanneemt. Hoe hij die, die ballen tussen de palen schiet. En dat is niet om Dirk Kuyt neer te zetten als een, als nou ja, als een Die bracht hij met die tijd mee. Uh, ja. Dat Zijn metaliteit heeft hij ja. overgebracht En die heeft natuurlijk ook een geweldige carrière ook. gehad. Maar van, van, van Persie zagen ze echt dingen van ja, dat, dat kunnen wij niet. En dat is de absolute top. En die heeft Kuyt natuurlijk ook wel aangetikt of bereikt. Maar bij Van Persie hebben ze echt gezien dat het talent is geweest. Ja. En dat ja. zegt dus iets over het niveau van het Nederlands voetbal. Ja. We dat we dat hij zo makkelijk ja. die ballen nog... Dat uh, jongens op van de, van de training, heen. wat ik nu net hier van een getuige hoor... Dat ze, dat zeggen ja. wat hij kan, dat kunnen wij niet. Ja. Uh, staat Kortom, uh, ook hier liefhebbers aan tafel die graag hem nog, uh, toch nog stiekem wel een paar keer willen zien volgend jaar. Ja, maar toch ook wat ik net zei. Ja, stel nou dat het volgend jaar minder en minder en minder wordt. Ja. En je, en je, je gaat een beetje het einde van de vaart uh, in. Die ook fantastisch ge, gespeeld heeft. Maar de laatste jaren, als voetballer natuurlijk niet meer zo serieus genomen. Ja, Dat is misschien ook niet het mooiste einde. Nee. Nu hebben we vandaag gesproken met uh, Martin Vergeelding ook over uh, Van Persie. Maar het ging ook over uh, dingen die moeten veranderen wellicht volgend seizoen. Bijvoorbeeld in de staf van Feyenoord. Dit was zijn antwoord. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Deze staf is ook alweer een heel aantal jaren bij elkaar. Dus we kijken er elk jaar naar. We evalueren elk jaar natuurlijk. Dus het, het zou kunnen. Ja, dat is toch wel een opvallend antwoord. Daar kan je toch ook wel het een en ander tussen de regels doorlezen. Mikkels, jij, jij volgt die club ja. op de voet. Betekent dit echt een, een wijziging in de staf van Feyenoord? Nou, dat zou goed kunnen. Ze, ze willen daar verder nog niet zoveel over kwijt. Maar Van Bronckhorst blijft uiteraard. Van Gastel uh, wilden ze zijn contract verlengen. Hè. Zien ze als een beetje als de, de man die de rode draad moet bewaken. Ja. Maar Wouters heeft bijvoorbeeld al die tijd nog niets gehoord. Dus het zou kunnen dat ze, dat ze daar een ander voor gaan zoeken. Hoewel hij er altijd bij is geplaatst als de ervaren trainer die Van Bronckhorst kon wijzen. Op de valkuilen die zouden gaan ontstaan. Ja. gedurende een seizoen. Dus. om daar dan bijvoorbeeld. Uh, ik noem maar iets van. Persie stopte mee. en je zet hem erbij. Ja, een dat soort is... player-manager-achtige. Ja, maar dat is dan. dat matcht niet met de nee. rol die. die Wouters had. Dus. ja. Ik weet niet, ik maar denk hij is zo gretig van, ja, dat zou kunnen, dat, zou kunnen, dat, dat, dat hoort er niet vaak. Nee, nee maar uh, ze zijn niet voor niks natuurlijk ook uh, onlangs op trainingskamp vertrokken nog, hè, mm -hmm. midden in het seizoen. En daar zeiden ze zelf van, we vinden het niet echt een team, dus er moet er wel iets in gebeuren. Ja, en kijk, een team gaat wel veranderen, dus er gaan ook wel uh, spelers weg. Maar uh, zo'n staf, ja, dat is op zich niet zo gek om dat af en toe zelf is te veranderen. De Boer deed dat met Trustful hè, toen. Die zei toen, ja, ze is al drie, vier jaar naar mijn hoofd te kijken. Ik haal voel erbij. En dan krijg ja. je een heel andere dynamiek. dynamiek. Ja. Alleen ja, dat paste weer niet zo. Want die kon dan weer niet met Bergkamp door één deur. En, en dus, dat moet ook in die staf natuurlijk wel uh, met elkaar uh, goed kunnen gaan. Maar ja. het, zou, het zou mij niet verbazen als ze inderdaad een, een, een andere trainer erbij zetten. Maar dan lijkt het mij wel weer een ervaren iemand. Wat denken jullie, uh, Mark, Joris, nieuwe trainer? Bij Feyenoord, dat ja? ik me helemaal niet mee bezig gehouden. Mark? Nee, ik ook niet. Nee, en als je zo sowieso over nadenkt? Zo, zou het een goede verfrissing kunnen, kunnen, of zeg je, dan moet ik eerst even een nachtje over slapen. In plaats van Van Broncos? Nee, ja. Even erbij. Of erbij. erbij. Dan... Ja, omdat jij het over een verfrissing hebt. Ja, oké. Okay. Zeg dan erbij. Nou, omdat ik nu net hoor dat er een ervaren man naast moet. Maar is nou, ja, dat dan, dan dus niet? Is dat? Maar is het niet tijd dat Van Broncos het alleen doet? Ja, nou, dat doet hij natuurlijk wel. Alleen, ja. Uh, ja, dat zou ook kunnen. Hè. Dat je zegt, hij heeft het nu drie jaar gedaan... dan heeft die ervaren man niet meer nodig. Uh, dat kunnen we zelf wel. Maar je zag ook nee. bijvoorbeeld. Uh, uh, Frank de Boer had graag zo'n type spijkerman... Ja. Juni van het schip had uh, Dwight Lodewegens. Koeman heeft nu ook een ervaren uh, trainer met de En Lodeweges, Van Bronkhorst heeft zijn positie ja. gered met deze zegen? Of uh, bij Nederlaag was dat anders geweest? Uh, dat denk ik niet. Omdat, uh, ja, Fijn, het is, is eigenlijk een simpele club in, in die zin dat we hebben twee directieleden We hebben eigenlijk drie. Hè. Uh, de tennisse maar Maar die, uh, die tekent alleen bij het kruisje als er beslissingen genomen worden. op, op technisch vlak. Hè. Die behoort zich daar <laughs> verder niet zo mee. En uh, Jan de Jong, uh, hier wel bekend, heeft ja. zich halverwege het seizoen. natuurlijk uh, dicht achter Van Bronkhorst geschaard toen het heel slecht ging. En Van Geel heeft ook al die tijd uh, gezegd... van ja, zo'n seizoen kan er wel eens tussen zitten. Dus ik denk niet dat hij echt in gevaar is geweest. Misschien dat hij wel zelf had kunnen denken... van ja, ik heb nu een heel moeizaam eerste jaar gehad... en toch de Beker gewonnen. Ik ben landskampioen geworden... maar daarna is het verval heel groot geweest... en nu winnen we de Beker niet. Dan had hij misschien zelf kunnen zeggen van ja... Maar hij, hij ambieert helemaal geen stap naar het buitenland. Als je fijner traint... kan je eigenlijk in Nederland ook niet zo snel een andere club trainen... op hetzelfde niveau. Dus ja. ik denk dat hij, wel, uh, dat hij ook sowieso wel verder wilde... Duidelijk. We zullen het zien. Van Brokkos in ieder geval nog op zijn plekje. En wellicht op het veld nog erbij, als we jullie zo wel horen. Wat we gaan persen. zo doorpraten, bijvoorbeeld over Snijder, die toch zijn afscheidswedstrijd krijgt. Ja wel, en luik was en luik. Tot zo. MTO Radio 1. Morgen om half acht. Million seller thriller auteur Saskia Noord komt met haar eerste roman.